Voor het eerst zond de Catalaanse publieke omroep... de kerstreden van Juan Carlos niet uit. Omroepredewerkers gingen een half uur in staking. Als reden noemden ze de bezuinigingen op de Catalaanse omroep. In een dierentuin in de Amerikaanse stad Denver... is een vrouw ontdekt in het olifantenverblijf. Medewerkers dachten aanvankelijk dat ze was geëlektrocuteerd... maar later bleek dat ze stom dronken was. Om het verblijf staat een hek met schrikdraad... waarop volgens de dierentuin hoge spanning stond... De politie van Denver heeft nog geen verklaring voor het voorval. In het verblijf waren geen olifanten aanwezig. Het weer nog vannacht in het westen droog. In het oosten nog wat regen. Overdag op de meeste plaatsen droog en smiddags wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NL Kerstnacht. Met Teun Verstegen en Robert Spit. Goedenacht en welkom terug bij de speciale kerstuitzending van Omroep WNL. Het is net even anders dan wat u van ons gewend bent. Het is namelijk kerst en dit is de nacht van WNL. Dus de WNL-kerstnacht. Ja, tot 6 uur zijn we bij u en helpen we u door de kerstnacht naar de eerste kerstdag toe. Uh, we gaan ons uiterste best doen om de kerstfeer ook op Radio 1 te laten horen. Zo gaan we straks even bellen met Space Expo om te horen hoe de astronauten de feestdagen doorkomen. Staat er kalkoen op het menu of blijft het bij een vloeibaar goedje? Daarna Daarnaast nemen we u mee uh, het kerstnieuws met u door. Van Noordoost Groningen tot het zuidelijkste puntje van Zeeland. Ja, het belangrijkste is. Wat bij ons betreft, credo, niemand mag alleen zijn met kerst. En daarom willen wij vannacht het feest vieren met u. Kerst kent miljoenen verhalen. U zelf heeft er ook natuurlijk genoeg. Maar we zouden het geweldig vinden als u deze verhalen met ons wilt delen. Ja, wat gaat u doen tijdens kerst? Uh, en wie verdient dan volgens u uh, de ultieme Kerstwens? En ja, wat betekent kerst eigenlijk voor u? Aan wie denkt u tijdens kerst? En wie kan er volgens u alle hulp goed gebruiken rondom de feestdagen? Ja, laat het ons vooral weten. Telefonisch zijn we te bereiken op 0800-1121. En dat gaat uh, allemaal uh, gratis en voor niks. 0800-1121. En op Twitter uh, uh, lezen wij alles dat binnenkomt via de hashtag WNL. Ja, er wordt, er wordt ook inderdaad getwitterd. Er wordt, zoals door Treja Geertzema, die de kerstmuziek op van WNL fijn vindt deze, deze, deze nacht. Radio 1 is niet zo heel erg veel van, van de kerstnummers normaal. Dan ben je, ben je normaal verbonden aan een iets wat ander radiostation. Ja, wat het... In zo'n nacht. Maar ik vind dat we er inderdaad nu niet omheen komen. Dus, ik... dus we gaan er ook vooral mee door dit Z Zometeen uur. gaan we veel meer draaien. Maar eerst gaan we naar iets heel anders. Want terwijl... Half Nederland vanavond naar All You Need is Love uh, heeft gekeken. waren twee astronauten van het internationale ruimtestation ISS bezig met een ruimtewandeling. Het is pas de tweede keer ooit... dat er een ruimte landing, ruimtewandeling wordt uitgevoerd op kerstavond. Ja, en hoewel er geen hele kalkoenen op tafel staan... vieren ook de astronauten in het internationale schip kerst. Uh, tussendoor moet er echter wel gewoon gewerkt worden. Uh, Hans van der Landen, die is van Space Expo in Noordwijk. Hans, nacht. Ja, goedendag. Hoe vieren ze nou in de ruimte kerst? Ja, dat uh, is op verschillende manieren gebeurd, hè. Uh, we moeten eigenlijk even teruggaan in de tijd, 1968, want dat is toch wel legendarisch uh, geweest. Toen uh, vlogen de ast astronauten van uh, Apollo 8 voor de allereerste keer om de maan heen. Mm -hmm. En dat was dus uh, rond de kerstdagen van 1968. En uh, die hebben dus uh, dat gevierd met het, uh, ja, het uh, vertellen van het scheppingsverhaal rond uh, de maan. Oh. En, uh, ja, daar is heel veel protest over geweest, want uh, die uh, ruimtevluchten werden natuurlijk met, uh, uh, door de regering, door uh, Amerika betaald. En uh, die, ja, de belasting betaald, die kreeg nu uh, de Bijbel om de uh, van de astronauten. En uh, ja, dat ja, is niet de bedoeling religie verspreid wordt door de astronauten. Dus. Ja, dat was dus een beetje een politiek verhaal, kreeg het ineens. Precies, dat uh, is vanaf die tijd verboden geweest. Ja, ja en, en heb, je, heb je nog meer anekdotes, ik vind ze wel leuk. Ja, nou ja, en later in 1999 uh, is de SCS 103 boven geweest. Daar uh, zat een uh, astronaut in die ook in Noordwijk werkt. Die meneer, die heet uh, Steve Smith. En uh, Steve, die uh, heeft toen uh, ook nog wat ruimtewandelingen uh, uitgevoerd. Onder andere ook uh, rond uh, de kerstdagen. En uh, je ziet hem dan ook met een uh, grote kerstmuts uh, op zijn uh, hoofd. En die kerstmuts uh, die begint natuurlijk ook te zweven, dus uh, die staat als een soort gebouwde plop uh, staat hier recht overeind. En uh, ja, dat vonden ze natuurlijk geen gezicht. Dus toen hebben ze gauw een klittenbandje aan de zijkant gemaakt van hun uh, kerstmutsen en allemaal die puntjes naar beneden toe gedaan. Goed. Dus zijn foto's met uh, als gebouwde plop en uh, foto's met uh, astronauten met uh, kerstmutsen zoals we die gewend zijn. Maar zelfs daarboven zijn ze dus nog bezig met hun looks. Uh, nou ja. Uh, ze zijn er eigenlijk heel weinig mee bezig. En uh, dit zijn eigenlijk de uitzonderingen. En dat maakt het natuurlijk wel leuk. Uh, op deze manier. Ja, en wat eten betreft. Uh, ook nu weer. Uh, de, rond de kerstdagen. Ze kunnen eigenlijk eten wat ze willen. En uh, er is uh, Amerikaans, Japans, uh, Russisch. Uh, en uh, uh, ja, ruimtevoedsel aan boord van het, uh, uh, van het uh, ISS. En... Uh, ja, ze wisselen het voedsel uit en ze hebben een extra pakketje bij zich. En er uh, zit inderdaad toch wel uh, kalkoen in, hoor, uh, ja? boven. En uh, ze hebben ook uh, cranberries en uh, nou ja, alle lekkernijen die je maar kan bedenken hier op aarde. Z ze hebben Alleen... dit dus best wel goed. Ja, eigenlijk wel. Ze, het eten is een stuk op vooruit gegaan. Die uh, astronaut van Apollo 8 hè, in uh, 1968, die had het wat uh, dat betreft wat zwaarder. Die hadden alleen maar gevriestrogvoedsel in die zakjes. En dan moesten ze echt uh, eruit slurpen. Maar tegenwoordig uh, kunnen ze vrijwel alles eten wat je hier beneden op aarde ook eet. Onze André Kuipers zat er ook toch tijdens de kerstdagen? Ja, klopt. Weet, weet je wat hij at? Nee, nee, nee, nee. De, ik heb het wel uh, gevraagd dan, maar het, uh, hij, hij doet er uh, niet echt geheimzinnig over. Maar hij zegt van ja, het is eigenlijk gewoon het eten wat we elke dag uh, eten. En uh, ja, we hebben uh, misschien wat extra koffie gegeten of wat dan ook. En, uh, maar, maar daar houdt het uh, eigenlijk een beetje mee op. Uh, wat wel leuk is, is dat uh, familie uh, van tevoren wordt gevraagd... Uh, dat is ook bij André gebeurd, om uh, kerstsokken te vullen. En uh, die kerstsokken die, uh, gaan dan mee met zo'n uh, ruimteschip. Dat is dus per, met de Soyuz uh, toen het André Kuipers is gebeurd. Mm -hmm. uh, die zijn aan boord gesmokkeld. En uh, toen André dus boven in de ruimte kerst wilde gaan vieren, kwamen dus in één keer die kerstsokken voor alle bemanningsleden tevoorschijn met uh, kleine cadeautjes uh, van uh, met name de kinderen van André Kuipers. Oké, okay, dus, dus nou, eigenlijk mogen we dus hieruit wel, uh, wel opmaken dat, dat kerstvolop gevierd wordt in de ruimte? Ja, er wordt uh, zeker bij uh, stilgestaan, maar ook uh, gewoon gewerkt. hè want, uh, Ja, precies. Ja, ze, ze, nu, uh, die ruimtewandelingen, die zijn echt noodzakelijk. Er is een uh, ammonialek uh, buiten. Oh. En uh, ja, de ammonia wordt gebruikt als koelvloeistof. En uh, ja, dat moet dus uh, gerepareerd worden. En er zijn dus drie extra ruimtewandelingen voor nodig. En uh, er wordt dus uh, volop aan gewerkt op dit moment. Ja, dat, dat, dat klinkt echt oprecht heel erg gevaarlijk. Uh, is het een gevaarlijke situatie? Dat, dat is een gevaarlijke situatie. Als we het lek niet kunnen dichten, dan hebben we zo'n groot probleem. En uh, eerlijk gezegd, het uh, doet uh, zich het al wat vaker voor. Dus een Paar. Even kijken, een halfjaartje, drie kwart jaar geleden is het ook zo'n uh, lek geweest. En uh, toevallig was André toen uh, bij mij, uh, of bij de Space Expo, op bezoek. En uh, die had zoiets van, nou, eigenlijk had ik het wel stilaan gehoopt... dat zo'n lek ook plaatsvond uh, toen ik in de ruimte was. Want uh, hij heeft getraind voor ruimtewandelingen. Ja. En zeker om uh, met de ammonia uit zo'n gevaarlijke stof om te gaan. En uh, ja, uh, hij heeft met uh, Russische pakken getraind, met Amerikaanse pakken getraind. En... Uh, ja, hij heeft helaas geen ruimtewandeling gemaakt. En het zit er dus in, eigenlijk nooit meer in dat hij ooit een ruimtewandeling zou maken. Dus uh, het is eigenlijk een beetje een gemiste kans. Dus dus dus dat klinkt klein heel cru. was wel leuk geweest. Nou, het kl dat klinkt natuurlijk best wel cru. Dat je dus eigenlijk hoopt op, op, op een groot probleem, zodat je dan nou. eventjes een beetje je droom kan waarmaken. Namelijk een ruimtewandeling maken, ja, nou. die best wel gevaarlijk is ook. <laughs> Nou, niet echt een super groot probleem, maar wel een, uh, een probleem waardoor het noodzakelijk is om naar buiten toe te gaan. Ja, ja. Kijk, hij uh, stond niet op de planning om naar buiten toe te gaan. Zijn uh, collega wel uit uh, Rusland, die had al eerder uh, ruimtewandelingen gemaakt. En uh, ja, het was gewoon zijn uh, droom uh, om uh, de ruimte in te gaan. En nog mooier zou het zijn als hij ook een ruimtewandeling had gemaakt. Ja. En dat is helaas niet gebeurd. Ja. Uh, nou, ik vier eerste kerstdag niet thuis, maar uh, bij mijn schoonouders. Ik kan met mijn ouders bellen op het moment dat ik graag even met ze wil bellen tijdens de eerste kerstdag. Uh, hoe zit dat met astronauten? Uh. Nou ja, ze hebben een videoconferentie thuis staan. Hè? Dus bij al die astronauten thuis hebben ze dus een monitor staan en een cameraatje. En dan kunnen ze zo gebeld worden vanuit de ruimte. En dan kan je ongeveer een, ja, een minuut of twintig, afhankelijk of je via het Amerikaans systeem of via het Russisch systeem praat, kan je dus met elkaar praten en heb je verbinding met elkaar. En dan kan je elkaar live zien en nou ja, de, de beste wensen uitwensen. Al het dus. Ja, dat, uh, ja, en je kan natuurlijk ook bellen vanuit de ruimte. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, André die heeft uh, ook wel een paar keer hier naar uh, ja. mij uh, toegebeld. En uh, ook vrij plotseling, uh, dat ik niet thuis was, dat mijn vrouw lag te slapen en uh, plotseling uh, een Kuipers aan de lijn kreeg. <laughs> ja, en ja, dat, dat soort dingen gebeuren natuurlijk, want hij leeft natuurlijk in andere tijd uh, dan dat wij hier op aarde leven. Het is heel erg mooi dat, uh, dat de astronauten in de ruimte gewoon ook hun kerst kunnen vieren. En gewoon hun kerstgedachten kunnen delen met, uh, met de mensen die, uh, die zijn achtergebleven op aarde. Uh, dat werd ons verteld door Hans van der Landen uh, van Space Expo in Noordwijk. Hans, een hele fijne kerst. Ja, ik uh, wens ook alle luisteraars een uh, geweldige kerst. En, uh, en de beste wens voor het nieuwe jaar vast. Hè? Hartstikke mooi, Dankjewel. Graag en wilt u nou ook dat soort wensen uitspreken, dan kan dat gewoon via 0800 11201 of via hashtag WNL of hashtag Kerstmis op Twitter. Dat doet bijvoorbeeld eh, William Foster, die zegt gewoon heel simpel... Vrolijke Kerstmis. Sophie Lijs, nog een leuke kerstavond gehad met het liefke? Ik ben blij dat ik mijn bed gevonden heb, want morgen vroeg opstaan om te koken voor kerstmis. Ja, en Stefanie is een beetje teleurgesteld, eh, heb ik zo het idee. Want ze zegt, volgens mij ben ik de enige die geen ring voor kerstmis heeft gehad. <laughs> <laughs> nou, oh. ja. Stefanie, ik hoop dat we je toch nog een uh, leuke nacht kunnen bezorgen uh, via Radio 1 en uh, via WNL. Met deze kerstnacht, uh, doe dus mee via 0800-1121 of uh, uh, hashtag WNL, hashtag kerstmis. Dan draaien we ondertussen muziek. Rotblij.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 met je alles wat deze band aanraakt uh, is goed of zo goud ja goud dat goed goud zilver maar niet uit schuld gewoon <laughs> ja. maar Coldplay in Christmas Lights toch weer een hit geworden ja wij zijn aan het werk uh, op, op op kerstnacht uh, maar wij zijn absoluut niet de enige die aan het werk zijn uh, er zijn meerdere mensen gewoon gewoon hard aan de slag hard zinkjes verdienen zoals zo ook Jack uh, Jack goede nacht ja goedendag. ja ook hard aan de slag hè ja ik zit uh... Eenzame rondjes te draaien over verlaten industrieterreinen. Ah. Waar werkelijk geen kat op straat is. Het regent pijpenstelen. En het is nou niet echt de kerstgedrag. Nee, nee, dat begrijp ik. Hieruit begrijp ik dat, dat jij beveiliger bent. Ja, ja ah. ik zit eh, in de. wat men noemt de mobiele surveillance. de alarmopvolging. Overal ja. waar maar een alarm afgaat. daar worden wij heen gestuurd. En dan gaan we eerst eens kijken. Ja, ja. Hey Jack, uh, werken tijdens kerst, vind je dat vervelend? Nou, nee, wij, uh, wij werken dus het hele, jaar, het hele jaar door. En het ene jaar werken we met de kerst en het andere jaar werken we met uh, de Pasen of Pinksteren of, of Oud en Nieuw. Of, dat proberen we zo een beetje te roleren, dat niet altijd een en dezelfde de klos is met de feestdagen. Ja, maar, dan kan, maar ik me toch, dan kan ik me toch wel voorstellen dat ik, ja, ik persoonlijk zou Pasen liever missen bijvoorbeeld dan kerst. Nou, het, het is alleen maar eigenlijk lastig voor de, voor de achterban. Die, uh, die moeten vaak het meeste aanpassen. Want als ik morgenochtend thuis kom, ja, dan, uh, dan is het nog even, even zitten, de hondjes uitlaten en dan ga ik naar bed. En dan slaap ik een gat in de dag. <laughs> en dan wordt de rest wel geacht om een klein beetje aan het volume te denken. Dat. Uh, ja. Maar, maar wel de kant krijgt om te slapen. Wordt er morgen nog wel een beetje uh, gefeest of helemaal niks? Mm, ik geloof dat onze zoon thuis thuiskomt. Uh, middags En uh, nou ja, goed, daar zal mevrouw het mee moeten doen dit <lacht> <lacht> jaar. Ik, ho ik hoorde net een, een, een piepje op de achtergrond, Jack. Uh, wil dat zeggen dat er uh, alarm is of valt het allemaal wel mee? Nee, nee, nee, nee. Dat was alleen iets om uh, mij erop te attenderen dat ik wel in beweging moet blijven. Ah, dus, kijk. Dus dit zorgt ervoor nee, dat je hebben, niet in slaap valt. Nou, nee. Maar wij hebben zo'n fijn... van die fijne apparaatjes bij ons... die uh, erop letten dat je rechtop blijft zitten en dat je blijft bewegen. Hm. En die slaan alarm op het moment dat er te lang geen beweging in de mens zit. Ja. En dat is maar goed ook. Dan uh, word je dus... Uh, blijf je zelf een beetje bij de les. En als er eens een keer iets gebeurt dan wordt er automatisch voor je gealarmeerd. Ja, ja. Uh, Jack, ik vraag het eigenlijk aan, aan iedereen die we, die we deze nacht uh, spreken. Um, uh, uh, kerst is toch al een soort van, ja, het ultieme moment van besef. Um, um, he, verdient er volgens jou iemand een ultieme kerstwens? Iemand in je, in je naaste omgeving of, of iemand die je helemaal niet kent? Wie verdient er volgens jou die ultieme kerstwens? Ja, dan gaat die voor mij eigenlijk uit naar het naar het verzorgen en het verplegende personeel die ze ook met deze feestdagen gewoon aan de gang zijn en gewoon moeten werken. Ja. En die dat eigenlijk ook als absoluut normaal beschouwen, dat ze dat doen. En die mogen eigenlijk voor mij, uh, ja, daar gaat mijn, mijn kerstgedachte dan eigenlijk naar uit. Ja, Jack, ik vind dat een hele mooie. Dan heb ik de beveiligers er nog niet eens bijgenoemd. Ze zijn gewoon een noodzakelijk kwaad ja, Maar vergis je er niet in, er zijn op het moment toch met enige duizenden aan de gang Als je de mensen meetelt op de alarmcentrales, op de vaste posten bij bedrijven die mm -hmm. eigen portiers en beveiligingsdiensten hebben ja. De luchthavens en wat er nu rondrijdt in ja. de regen uh, Dat is toch een aanzienlijke hoeveelheid mensen Ja, ja, ja, ja. Jack, uh, hard werken tijdens kerst. Uh, maar ik hoop wel dat je, dat je nog kan blijven luisteren naar de, naar de WNL-kerstnacht. In ieder geval wensen wij een hele fijne kersttoefening hier vanuit Hilversum. Bij ja, jullie <laughs> ook. Nou, Dankjewel. <laughs> Helemaal goed. Um, ik, wist niet, ik wist het in eerste instantie niet, maar dit, is er. Dit, dit kindsterretje, en meer zal ik er ook niet nadig over zeggen, die heeft gewoon een kersthit. Hij heeft altijd hits: Justin Bieber, Christmas Eve. You, baby I think that I'm in love this Christmas Yeah, yeah, yeah. Just hanging stockings on the fireplace You know the sand is coming to town I'm the one who wants to take you on the sleigh ride right So today is all about you, baby The closest what I'm waiting for. It sort of feels like it's Valentine's, Valentine's. And yeah. Standing yeah. the top of your roof, them sleigh bells are ringing. Are we up all night with you? Them carols are singing. Japan to Peru, Maybe me and you. This Christmas Eve, be my date. This Christmas Eve, be my heart. On this Christmas Eve You leave some cookies out I'ma eat em' all Als dit ooit een grote kersthit wordt, dan echt dan vreet ik mijn schoen op. De nieuwe Mariah Carey bedoel je daarmee, denk ik? Ja, dit, dit, dit, is, dit, dit is toch helemaal niks kerst. Het enige wat het, het, het zit in de titel en het zit in de nummer Christmas. Maar verder is het toch geen kerstnummer? Um, nee. Nee, daarom. Nou, heb ik mijn punten ook weer kunnen maken. Ja. Heel goed. Doe mee tijdens deze WNL-Kerstnacht. Dat kan via 0800-1121. We hadden zojuist de beveiliger Jack aan de telefoon. En volgens hem zijn er duizenden beveiligers aan het werk. Dus, nou ja, bent u aan het werk als beveiliger, bel vooral. Maar dat kan ook als u hele andere dingen aan het doen bent. Bijvoorbeeld, nou ja, Reindert Jan zegt... ik ben ook gewoon aan het werk, hoor, en ik luister lekker naar WNL op Radio 1. En Frank Schroer, die zegt... nou, alvast vrolijk Pasen. Dank je wel, Frank. Uh, en mag ik ook plaatjes aanvragen? Ja, dat mag zeker. Dan gaan we gewoon kijken wat we voor je kunnen doen. Ook uh, doe dat maar via 0800-1121. Uh, er zitten uh, genoeg mensen achter de schermen... die je uh, uh, in je verzoekjes kunnen bijstaan... en uh, op zoek kunnen gaan naar die plaat die jij wilt horen. Ja. Het is uh, vijf voor half vier. en uh, Het is, het is weliswaar kerst, maar de, de wereld stopt niet met draaien. Het nieuwsminuutje. Nee, het is altijd nieuws. En daarvoor is aangeschoven Ilan Hoekstra.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 De paus zei in de sint pietersbasiliek in Rome dat de mensen trots en egoïsme moeten mijden. Vanavond dus een voorproefje van de paus zijn kerstwensen. Vanmiddag om twaalf uur spreekt hij zijn traditionele Urbi et Orbi uit. Tevens zal vanmiddag onze koning Willem-Alexander om één uur zijn allereerste kersttoespraak houden hier op Radio 1 en op tv bij Nederland 1.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 De winnaar bezit een lot waarop Teve tijdens de trekking van 10 november de jackpot van 12,7 miljoen viel. Van het winnende lotnummer zijn 5 vijf 1 vijfde loten verkocht. Vier winnaars hebben zich inmiddels gemeld, maar de vijfde winnaar is nog zoek. Het nieuwst minuutje. Ilan, uh, ik kan me niet voorstellen dat je, je zomaar gewoon 2,5 miljoen vergeet, eigenlijk. Ja, ik, dus, ik, ik, ik zou het ook niet vergeten. Maar er is dus iemand die zijn staatslot nog niet heeft geïnt. Uh, is het bekend waar? Uh, ja, in Amstelveen in het winkelcentrum Middenhoven. Kijk, ik, ik kan me nu voorstellen dat er, dat er een luisteraar over twee, drie, misschien wel vier, vijf... Wellicht. ...die, die, die niet aan het luisteren zijn en die denken... Shit, ik, ben helemaal, ik heb helemaal niet meer naar mijn staatsloten gekeken. Klopt, ik, ik heb het nog even uitgezocht. Zal huh? dus ik anders gewoon even het lotnummer nog, uh, nog opnoemen? Kijk nee, maar, prima. Nou dames en heren, let even op. Als u nog een staatslot heeft die u nog niet heeft gecheckt. Het nummer is FV035556. Ik herhaal. FV035556. Ik herhaal nog één keer. Ja, nog één keer. FV035556. Nou, nu moeten we doorgekomen ja, zijn, nu? toch? Als, als, nou, het, het, zou wel, het zou wel mooi zijn als wij, uh, als wij hier iemand hebben aangespoord tot miljonair worden. Zouden wij dan ook nog een kleine percentage daarvoor mogen hebben? <laughs> bel gewoon even als ja. je nu denkt, ja. ik ja. heb het, ik ben het, ik ben nu rijk. Bel gewoon even 0800 1121 en dan, dan hebben wij uh, genoeg vreugde verdiend. Het zou het kerstgevoel relaxeren van, van die persoon, ja, wel, toch? Zouden de killers dat ook doen? Ja, nou ja, ze maken goed. ieder jaar een kerstplaat. Hè? Ja. En dat, dus dachten wij, laten we ze dan ook maar allemaal draaien. ieder uur na het nieuwsminuutje En deze keer, die van dit jaar, Christmas in L.A. Maakte de Killers in 2013. Woke up to sun, streaming in my room. One beachfront, palm, December afternoon You close your eyes, another year blows by Somewhere in the wind, just another life My parents sent a Christmas card we understand you stay, here, and we're proud of you. There's a well-rehearsed disinterest in the atmosphere. I don't know if that's what this time gave me, or if it led me here. And I played so many parts. Don't know which one's really me Don't know if I can take Another Christmas in L.A. Another picture of sangria In an empty beach cafe Another Christmas in L.A. Hold me tight My old man's truck. Sometimes I wonder where she ended up. Maybe she got married, had a couple of kids. Who do you think you're fooling, man? Of course she did. I'm walking in the antenna's bar, trying to. Don't know if I can take Another Christmas in LA Another casting call Killer zijn Christmas in LA, hun single van 2013. Kerst viert u niet alleen, Kerst viert u uh, samen met ons. En uh, Tom wil het ook waarschijnlijk samen met ons vieren. Ton, uh, goede nacht. Tom, ben je daar? Ja, ik ben echt. Ah, goede nacht. Uh, allereerst, uh, uh, fijne kerst. Uh, uh, staan, er, uh, staan er mooie dingen op het programma de aankomende dagen? Uh, nee, niet zo, want ik moet er zelf van een uh, ziekte. Oh. Maar in ieder geval ook mijn beste wensen voor het kerstmis. Nou, hartstikke fijn. Wat, wat betekent kerst voor u? Nou, dat is betekent een religieus feest. Ja, ja de, de, de religie, uh, die, ja, die, het, het kerkelijke wat rondom kerst hangt... dat is voor ja. u uh, het belangrijkste eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat vindt u er dan van dat dat voor heel veel mensen totaal niet meer het geval is? Dat is het is voor heel veel mensen gewoon maar een familiefeest... waarop veel wordt gegeten en gedronken. Ja, daar vind ik niks van. <lacht> <hijen> <hijen> om het maar vriendelijk te zeggen. Maar, kunt, maar vrienden... kunt u zich daar druk om maken? Nee, nee, nee, nee. iedereen moet maar op zijn eigen manier uh, zalig worden. Ja, ja, ja, ja. Um, is er iemand in uw omgeving die een, die een ultieme kerstwens uh, verdient... Uh, ja, er zijn een paar mensen in mijn omgeving die uh, overleden zijn, hm. maar uh, waar ik voor belde, want dat is, speciaal, dat is een uh, toch wel speciaal, ik denk speciaal aan, uh, aan uh, prinses Mabel. Ah. Die heeft natuurlijk het nodige achter haar kiezen gekregen. Yeah. Mm -hmm. En de manier waarop dat uh, in de publiciteit, uh, uh, zoals we daar kennis van hebben kunnen nemen, dat getuigt van uh, grote klassen. Wat, wat, waar, waar zat dat dan in volgens u? Nou, in haar uh, punt 1 van dat zij... Uh, die hele Dat hebben we natuurlijk niet uh, exact uh, kunnen zien. Maar de hele zorg. Maar dat uh, bleek wel uh, tussen alle regels door in de publiciteit. Die uh, twee jaar uh, dat uh, Friso uh, uh, in kritiek uh, toestand is, uh, ja. is uh, geweest. En ook uh, haar uh, wat we konden zien van de begrafenis... En zoals zij uh, met de koningin verschijnt, bij publieke gelegenheden, helemaal niet, uh, niet veel. Ja. Dat is allemaal uitgekiend, uh, denk ik. Nou, daar verdient zij uh, uh, echt veel respect voor, althans voor mij, uh, voor. Ja, de, de ultieme kerstfans van uh, Ton uit Drachten gaat richting prinses Mabel, begrijp ik dus. Absoluut. Nou, dat, uh, dat, ja. kijk, ik, vind dat een, ik vind dat een mooi gebaar. En ik denk dat ze het ook wel zeker verdient, na, na zulke zware tijden. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik ook. Nou, Tom, blijf, blijf vooral luisteren. Een hele fijne kerst toegewenst en, uh, en uh, wie weet tot spreeks. Ja, ik heb ook nog een, een, een, een, een wens. Mag oh, dat? Ja, heeft nou, niks kom met kerstmis. maar door. Kom maar door. Kom maar door. Het heeft niks met kerstmis te maken. Je hoort natuurlijk bij allerlei praatprogramma's uh, heel veel uh, muziek. Ja. Uh, nou, muziek bestaat uit twee bestanddelen. Dat is, uh, dat is de, de, de, de, de melodie. Mhm. Mm en dat zijn woorden. Mm -hmm. Nou, uh, ik zou je niet graag de kost willen geven. Als ik, uh, uh, voor die melodieën waarvan de woorden uh, niet verstaanbaar zijn. W wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, die worden ingeslikt of die, er wordt half uitgesproken. Je nou kunt ja. het gewoon niet volgen. De, de, de, de... En dat denk ik. Voor... En dan denk ik van, uh, dat moet helemaal niet uitgezonden worden. Ja, dus, dus de, de tekst uh, als de, ja, zodra precies. de tekst on, on, onhoorbaar is, niet, niet meer te volgen valt... Dan, dan is het volgens u eigenlijk gewoon prut? Ja, de, ja dat is uh, sterk uitgedrukt, zo zou ik het niet, uh, niet helemaal zeggen. Ja. Want, uh, maar, maar in ieder geval, de melodie is mooi. Maar waar het over gaat, dat is niet uh, te volgen. Nou, we gaan onze muziekredacteur van deze nacht uh, even aan het werk zetten... en even kijken of, of alles uh, goed te verstaan is, uh, Tom. Oké, okay, okay. nou, dankjewel voor de medewerking. <laughs> hele fijne, uh, fijne uh, nacht fijn nog. nog. Ja, en ik uh, luister ze graag naar jullie. Oké, okay. Heel erg fijn om te horen. Dankjewel, fijne kerst. Oké, okay, dezelfde dag. Ik hoop dan inderdaad voor uh, Ton dat... Uh, Hoover vond ik... Uh, want dat hadden we gewoon klaarstaan... met Amalfi uh, goed genoeg te verstaan is. Maar volgens mij is dat wel het, uh, wel het geval... Uh, met deze single uit uh, nou ja, van de afgelopen zomer... Hoe ik? ik heb ieder woord verstaan. Nou, kijk, dan is Ton in ieder geval... Uh, hij, is te, hij is door de gekomen. Heel erg fijn. Uh, tien over half vier, u luistert naar uh, Radio 1. De WNO Kerstnacht. Tijd voor de rubriek waarin uh, klein nieuws groot wordt. En dan houdt uh, onze redacteur Bas Redeker het allemaal in de gaten in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Kersteditie! <laughs> ik, uh, ik, ik, ik, ik ga niet wennen aan, uh, aan die jingle. Eh... Uh, zo. Boswachter Luc Roze uit het Brabantse Oosterwijk plaatste vanochtend een front rustende foto op Twitter. Een dode merel en een dode sper, schijnbaar frontaal gebotst met een raam. Een tragisch beeld, noemt Omroep Brabant het, want zien we het dramatische einde van een achtervolging... of is het het slotstuk van een melancholisch Brabants kerstverhaal? Elders in Brabant hebben ze wel andere dingen aan het hoofd. In Sint-Antunis is zich namelijk een klein kerstdrama aan het voltrekken. Op tweede kerstdag lopen ruim 600 hormonale Brabantse pubers hun disco-bezoek mis. Afgelopen donderdagochtend uh, kregen we een telefoontje van, de, van een jurist van de gemeente... met de melding dat wij een hele fikse dwangsom zouden krijgen als we open zouden gaan. We hebben van alles en nog wat geprobeerd, maar uh, het openingsweekend gaat niet door. Uh, het is me wat, maar de organisatie blijft gelukkig hoopvol. Nee, dit is zeker nog geen einde verhaal. Wij zijn, euh, nou ja, strijdbaar is <lacht> licht uitgedrukt. Wij zijn hierover natuurlijk niet te spreken over. Eigenlijk zit op een heel sint Tunis, dat hebben we natuurlijk al nagezocht, zit euh, lichte horeca-bestemming. En wij weten gewoon dat er de afgelopen 15 jaar zo ontzettend veel evenementen zijn georganiseerd. Wat wij ons afvragen, waarom nu ineens wel... Ja, u hoort het mensen? Sint Antonis is buiten de blik van heel Nederland om al geruime tijd de place to be. Ten, je een native, ja, je bent een native van de regio. Klopt dit? dit is, dat is helemaal waar. Ik kon vroeger nergens anders heen dan naar Sint Antonis. Oh, uh, Antonis? Antonis? Sint, Sint, Anto Sint Tunis is het uh, dialect. Hmm. Uh, of Sint Antonis. En was het ook leuk daar? Ja man, ik ja? heb daar uh, alles voor de eerste keer gedaan wat God verboden had. Ik ga maar niet naar details maar, vragen. wacht even, oh, het is toch heel sorry. belachelijk... gewoon dat er, dat er een paar dagen voordat dat grote feest dan, dan daar is... Uh, de, de, de hele boel wordt afgeblazen? Ja. Nee, het het, ja. het, het, het Detail, de plek waar deze discotheek in zou komen... daar ben ik, heb ik alle dingen gedaan die God verboden heeft. En toen had het nog wel een vergunning voor grotere horeca... of uh, wat is het, zware horeca ja, uh, noemt. Noem, noem ja. Dus het is ergens aangepast dat het niet meer mag. Dus het is heel... Raar eigenlijk. Dat ik het, ik of zie opvallend een... in ieder geval dat het wel dat het nu niet mag. Ik dus... zie een verband met jouw aanwezigheid ooit daar. Ik wellicht ik ook. Waar het Horeca technisch wel lekker gaat is Hengelo. Daar is de traditionele kerstavond-ochtend-middag-zuip-sessie vandaag goed verlopen. Getuigen de enthousiaste reacties van het publiek: een bloemlezing. Moet je anders thuis zitten? Is dat een beetje het alternatief. We willen niet thuis zitten, dus gaan we de kroeg in. Ja, ook daar eigenlijk wel. En we hadden toch ook kaartjes. Dus. En jullie blijven ook strak tot 8 uur. Tot het einde, natuurlijk. Ja. We zijn hier om een feestje te bouwen. Kerstmiddag, ja, dat is gewoon een begrip in Engeland. De gezelligheid. De gezelligheid. Iedereen veel vrienden, iedereen die komt weer terug uit zijn steden. Want iedereen studeert en uh, komt gewoon terug, weet je wel? En daarna naar de kerk mag ik aannemen? Ja, ook daar nog. Ja. ja. Je jokt, je gaat niet. <laughs> Jawel, ik ga wel. Ja, onze collega's van RTV Rijnmond die gingen vandaag een dagje kersttruien knutselen. Dat vind ik het zelf heel gaaf. Ik ben uh, nog steeds voornemens de dag na kerst zelf een kekke wintertrui aan te schaffen. Knutselen had ik dan ook graag gedaan, al gaat de gedachtegang achter dit hele Crea-Bea-proces me een beetje te boven. En de, het summum mis wel de zelfgemaakte kerstrui. Ja, dan uh, hoor je tot de Holy Grill. En dan, uh, dan heb je het level behaald. Van ik heb mijn Uber kerstrui. En dan heb je ook veel uh, aandacht er natuurlijk uh, aan besteed. Ik mis bij jullie het Uber level van de Uber kerst. Drui. We hebben een kerstboom in de studio. Voor de mensen die op de webcam kijken kunnen dat wel zien. Het is hier te warm voor een kerstdraai. Dat is waar. Uh, goed. Speciaal voor collega Martijn Nijhuis van, uh, van de NOS... gaan we nog even wat langer door over kekke winterfashion. Met de huispakken van de stilist van het zuiden gaat het hard. Roy Donders himself is helemaal onder de indruk van alles. Want het is natuurlijk een ideaal kerstcadeau. Ja, ik had natuurlijk al verwacht dat er vandaag een drukke dag zou gaan wachten in de winkel. Maar uh, ja, ik, ik was om half elf al in de winkel en uh, toen stond er gewoon alle een rij voor de deur. Uh, ik had het 2000 laten maken de eerste keer. Ja, ik wist natuurlijk niet wat ik ervan moest verwachten, maar ja, we zijn helemaal uitgekocht. Maar heb je dan niet gewoon veel te weinig laten maken? Je, je hebt je succes ja, ik niet heb, groot ik genoeg ik heb het veel laten maken, maar ja, ik, ik, ja ik, ik wist ook niet wat ik ervan moest verwachten natuurlijk. Ah. Ja... En weet je wat nog wel het ergste is, jongens? Er ja. zijn zelfs snode mensen... die hopen te profiteren van het succes van de stylist van het Zuiden. Bizar, maar waar. Zeg, Roy, nou hebben wij uit betrouwbare bronnen vernomen... dat Carl uh, Lagerveld, die kampt mee. Calvin Klein, die heeft het probleem vooral verloren. Maar ook Roy Donders. Er zijn namaakpakken in omloop. Ja, heel veel. Ja, geen namaakpakken, maar... ze worden dus op internet wel aangeboden... als het huispak van Roy Donders. Ja, dat is niet zo. En dat, Nee, dat zijn dus lijkt wel, ja, oplichters... Ja. Dus, dus er zit ook iemand bij boulevard dus op de achtergrond heel hard te, te ja, lachen. Ja, ja, ja, ik wilde de luisteraars graag in de waan laten... dat een van jullie de bal uit de broek aan het maken was. Maar wat ook ja. waar Sorry, is. helaas, dat gaat, uh, dat gaat maar half door. Af, in een, uh, een Drentsdorp dacht de lokale supermarkt slim te zijn... en vroeger dan ooit open te gaan. Een sluwe marketingstunt van heb ik jou daar... en dus topdrukte gegarandeerd. Zelfs om zeven uur ochtends, toch? Zo ook deze supermarkt in Eelde-Paterswolde. Plaats is nog leeg en op straat is een krantenbezorger. De enige die zich laat zien. Later die dag werd het natuurlijk wel druk, zoals overal in Nederland. Zen jullie de supermarkt nog, uh, nog ingewezen, jongens? Ik ben gister, gisteravond ben ik de supermarkt ingeweest in Utrecht mm -hmm. uh, op, op het station. Dus mm -hmm. nou, echt een van de drukste punten van Nederland. Ik moest uh, drie dingetjes hebben. En ik heb er denk ik een uur over gedaan om, uh, om af te rekenen. Om gewoon weer buiten de deur te staan. Gek huis. Tuin, Sint-Hubert, rustig. Nou, in Utrecht geweest Ach. en na het verhaal van, van Robert... besloot ik maar restjes te eten vanavond. Oh, ja, nou ja, goed. Ik was, was, ik was lekker, hoor. Ja, ik geloof je. Ik was vandaag in Amsterdam op het meerplein. Het, was, het was gezellig. Ik was bewust heel laat gegaan en toch stond het stampvol. Ehm... Um, over boodschappen doen gesproken. Want Omroep West, die volgt deze dag de familie De Vos... van het woonwagenkamp in Nooddorp. En ik volg ze graag met hen mee, want Beb en Theo De Vos... die doen een stijlvolle kaashandel aan. En met name Theo laat het zich goed smaken. Ik wil uh, bij de Capaccio wil ik geen Parmezaanse, maar ik wil belegen kaas. Hm. Terwijl Beb haar mandje vol laat... verschans Theo zich aan de kaas. Dat is wel lekker, ik zoek kaas. Goedendag. We hebben eigenlijk een potje ja. erbij. Heb je ook een potje erbij? Ik maak me in de winkel wel. Jij rijdt verder, man. <laughs> Ik heb een beeld van Theo. Is dat heel gek? Nou, vertel. Ja, maar Theo lust het wel. Theo lust absoluut het wel, ja. <laughs> ja die kaas, die, kaas gaat, die, die zie je niet direct aan hem, zeg maar. Die, nee. dat, dat, dat gaat op in de massa. <laughs> een kleine rondgang langs de vele regionale omroepen die ons land rijk is, leert ons dat overal in Nederland Koermet En het populairste is deze dagen. Wat staat er op jullie op nu, jongens? Um, ik, uh, morgen een heel uitgebreid menu. Wat, waar, waar ik echt de helft nog niet van weet. Komt van de schoonouders. En mm -hmm. ik uh, dacht daarna in, in Amsterdam uh, altijd traditioneel gourmetta Ik uh, word verrast. Ik heb echt geen idee. Oh, nou. Dus ik het zie het wel als ik morgen bij mijn schoonouders aankom. En uh, bij mijn ouders een dag later trouwens. Uh, uh, heb ik ook nog geen idee. Oh jawel, gevulde tomaat is het voorgerecht. Dat weet ik. Dat maak je zelf. Uh, dat heb ik wel zelf aangedragen, ja. Sluw, sluw. Ja, ik, ik ga... Het is heel sneu misschien jongens, maar ik ga dinsdag niet op familiebezoek of wat dan ook. Dus ik eet dinsdag broodjes shawarma in Amsterdam in mijn eentje. Heel zielig. Je bent welkom, morgen. Dat dat dat. Sorry, wat zeg ik? Dinsdag. Je zei dinsdag. ik dinsdag. Ik bedoel, ik bedoel overmorgen. Stop de tijd. Zeggen. zo. Tweede kerstdag. Tweede kerstdag. Tweede kerstdag. Tweede Dat is donderdag. Dat was de term die ik inderdaad zocht. Nou, we zijn er bijna jongens. Kerst is namelijk een tijd van komen en gaan. In het geval van Kapper Gerard Schouten en zijn collega Ton is dat laatste het geval. Uh, vanochtend was Kapper Schouten in het Westfriese Hoorn al om half zeven open. En dat is voor hem de laatste keer. Want na 45 jaar gaat hij van zijn pensioen genieten. Voor de vroege klanten staat er een champagneontbijtje klaar. Feestelijk, maar toch met een klein zwart randje. Het is toch emotioneel, ja. Sterker dan dat ik gedacht had, ja. We zijn er al een paar weken mee bezig, maar nu merk je toch echt dat het uh, binnenkomt. Provinciegenoot Jan Smit die peert hem ook tijdens de kerst. Niet alleen uiteraard, hij neemt vrouw en kind mee. Een zichtbaar opgetogen Jan Smit deed zijn verhaal bij onze vrienden van Boulevard... en maakt ons allemaal even jaloers. Kijk vanaf januari dus niet gek op als je een gebruinde Jan Smit tegenkomt. Hele week luieren, lekker bruin worden en uh, het nieuwe jaar beginnen uh, fris en fruitig. Ik zit uh, voor het achtste jaar volgens mij al achter een met kerst uh, op Curaçao. En dat wil ik... Uh, als het kan, nog heel lang volgen. Vervelend. Ja, ik ja, Zoveel Ach. medelijden, man, man, man. Uh, dan wil ik toch nog graag even afsluiten... met een kerstwens van onze favoriete BN'er... Cornelis Heukenrood. Na het nummertje 39 met reisincident van afgelopen maand... is Gordon flink door het slijk gehaald. Maar nu wil hij aan vriend en vijand laten weten... dat hij vrede heeft met zichzelf en de haters. Zelfs voor het in zijn woorden vieze vuile secreet... Conny Breukhoven. Liefde en licht voor iedereen. Dus ook voor Conny, Mark of welke Chinees dan ook... al dus Gordon. Bij deze jongens. Wat een groot hart heeft hij. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Kersteditie. Dankjewel Bas uh, voor, je, voor je bijdrage. Fijn dat je weer alles hebt bijgehouden wat die tv uh, te brengen heeft. Gaan wij naar uh, uh, muziek. Want dat is uh, volgens mij uh, aangevraagd. Ja, ja, Paul uit Den Helder. Werkt op een scheepsvaarttoren. En uh, houdt van uh, Christmas Christmas was a friend of mine. Fede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 Een fijne kerst namens WNL. Again. The Eagles, and please come home for Christmas. Misschien zijn er nog wel heel veel mensen zo onderweg uh, vanuit uh, ja, buitenland, weet ik niet, maar uh, andere hoeken om terug te komen naar huis, of uh, juist uh, nou, onderweg dus, te Er zijn plekken waar kerstnacht uh, flink en fanatiek wordt gevierd ook, en uh, waar, waar mensen tot laat in de kroeg uh, hangen. Nou, is vier uur nog niet en zo heel laat, hè? Nee. Tenminste, twee minuten voor vier, één minuut voor vier bijna. Ja, wij horen graag hoe uw kerstnacht uh, eruit ziet en uh, hoe uw aankomende dagen kerst uh, eruit zien. Laat het ons vooral weten via 0800-1121 of uh, twitter met ons mee via hashtag WNL. Ja, Christel van Heijden bijvoorbeeld, die zegt ik heb een gezelligere avond gehad met vriendjes. En uh, Ruud ten Wolde, het was een prima kerstnacht, zegt hij. Eh, het is, uh, de rest ziet er ook nog goed uit. Eerst even slapen. Nou, ja. Heeft lekker rusten. Wij blijven nog wakker hoor. Ja, wij blijven zeker nog wakker. Wij blijven voor tot zes uur wakker. En dan uh, aankomend uur gaan we onder andere praten met, met een wel ja, heel bijzonder persoon. En komt het beloofde oh, All ja. You Need Is Love overzicht voorbij. Want ja, dat is natuurlijk ook op tv geweest vandaag. En dat verdient alle aandacht die we, er, die we eraan kunnen geven. Maar u verdient dat ook. Dus bel vooral mee op 0800-1121. Dat is gratis. 0800-1121. Het nieuws blijft binnenstromen en daarvoor is de NOS onder andere natuurlijk. Jan van der Putten. U viert kerst met WNL.